7 uur. Renate Evers met het NOS-journaal. Het alcoholslot is eenvoudig te omzeilen. Dat zeggen automobilisten tegen de NOS. Voordat iemand achter het stuur gaat zitten... kan hij iemand anders laten blazen. Onderweg moet nog een keer worden geblazen... maar ook dat is te omzeilen door de handset af te koppelen. Dat mag en geldt niet als een overtreding. Op deze manier hoeft onderweg geen hertest te worden gedaan. Het CBR, dat een alcoholslot oplegt... erkent dat het systeem niet waterdicht is en komt met maatregelen. Zo zal het niet meer mogelijk zijn om de handset ongestraft af te koppelen. In Sochi is de sluitingsceremonie van de Olympische Winterspelen aan de gang. De Olympische vlam zal worden gedoofd. Voor Nederland draagt schaatser Bob de Jong de vlag. De winnaar van brons op de 10 kilometer noemt het een grote eer dat hij vlagdrager is. De Nederlandse ploeg haalde een recordaantal van 24 medailles. Chef de Michon Hendrik zegt dat Nederland hiermee bij de beste landen van de wereld hoort en dat hij dat vooraf niet had verwacht. De man die gisteravond dood is gevonden in Huibergen is waarschijnlijk geliquideerd. De politie in Brabant heeft bekendgemaakt dat het slachtoffer een man uit Litouwen is en dat in zijn huis een hennepkwekerij is gevonden. De man woonde al een paar jaar in Nederland en werd gisteren door zijn hoofd geschoten. In de eredivisie is de topper tussen FC Twente en Feyenoord geëindigd in 2-2. Feyenoord stond in Enschede met 2-0 voor... maar de Twentenaren kwamen in de vijfde minuut van de blessuretijd langs zij. FC Twente blijft tweede op zes punten achterstand van koploper Ajax. De Amsterdammers wonnen zelf vanmiddag met 4-0 van AZ. Vitesse versloeg RKC Waalwijk met 3-1... en FC Utrecht klopte FC Groningen met 1-0. Het weer vanavond en vannacht is het droog. Aan de grond kan het licht gaan vriezen. Morgenmiddag wordt het plaatselijk 14 graden en er zijn perioden met zon. Dinsdag gaat het vanuit het westen regenen. En de dagen daarna is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. KRO NCRV. Reporter Radio. Met Niels Heithuis. Koning Willem-Alexander zei het al in zijn eerste troonrede... de klassieke verzorgingsstaat verandert langzaam in een participatiesamenleving. Overheid en markt kunnen het niet meer alleen en burgers nemen het over. Maar wat uit deze uitzending blijkt... een burgerinitiatief in de zorg is niet voor iedereen weggelegd. Goedenavond, straks. Wat gebeurt er als een bedrijf dat gretig is op persoonsgegevens een berichtendienst overneemt? En onderzoeksjournalistiek in Afrika. Maar eerst het belangrijkste onderwerp van de gemeenteraadsverkiezingen, de zorg. Is die er volgend jaar nog wel? En zo ja, is die zorg dan niet door alle bezuinigingen zo uitgekleed dat er niks overblijft? dagbesteding van gehandicapten verdwijnt. Er is mogelijk geen verzorgingshuis meer. En dan moet je op je oude dag bij je kinderen in gaan wonen. Wat kun je doen? Mensen die niet tevreden zijn met het aanbod, die het zelf willen regelen... die beginnen een uh, zogenoemd burgerinitiatief. Ze nemen het heft in eigen hand. In de studio Bas Breeman, onderzoeker Krimp... en burgerinitiatieven van de Wagen Universiteit. Hartelijk welkom. Dank wat, wat is er voor nodig om een initiatief in de zorg... zelf als burger van de grond te tillen? Nou, daar is denk ik best veel voor nodig. Er is... Uh... Uiteraard niet één recept. Als ik dat had, dan, uh, dan zat ik hier niet, denk ik. Maar er zijn wel een aantal ingrediënten die daar uh, standaard wel bij komen kijken. Um, ja, er is toch een soort van, van ondernemerschap voor nodig, denk ik... om een burgerinitiatief te starten. En dan niet per se uh, ondernemerschap wat alleen gebaseerd is op financieel kapitaal. Want dat is er denk ik vaak juist niet. Maar we zeggen ook wel vaak sociaal en cultureel kapitaal. En dan moet je dit bijvoorbeeld denken aan uh, mensen die uh, een groot netwerk hebben. Hè, hun contact op allerlei plekken. Maar ook mensen die in staat zijn om de taal te spreken van verschillende mensen... om hen te binden aan het initiatief eigenlijk. Uh, mensen die een hele hoop doorzettingsvermogen en tijd uh, nodig hebben. Maar ook uh, creativiteit, inspiratie. Uh, dus dat zijn een hele hoop ingrediënten, denk ik... die je in ieder geval nodig hebt om een burgerinitiatief te starten. Ja, nou uh, zijn er al dat soort initiatieven? Wij zijn bijvoorbeeld in Zwolle geweest... waar ouders van autistische jongeren graag de zorg in eigen hand houden. Maar hoe? Ze noemen het BEMA. Bij elkaar, maar apart. Uh, twee jaar geleden. Daarvoor woonde ik op mezelf. Nee, ik had toen ook een, uh, een baan zelf en dat ging gewoon niet meer. Ik voel me wel meer op mijn gemak en ze helpen je met allerlei dingen te regelen, met instanties die gebeld moeten worden of uh, ja. Bjorn is 35 jaar en hij heeft een autistische stoornis. Bjorn, waar, waar woon je nou precies? Ik woon daar op de hoek. Oké, okay, dus dat is hier schuin oversteken. Zullen we even gaan kijken? Ja, is goed. Hij woont zelfstandig, maar ook begeleid in een woonproject van Stichting Bema. Dat staat voor bij elkaar maar apart. Dit is jouw huis. Dit John. is mijn huis. Ja. Dat is een slaapkamer. Dat is nog een extra kamer. En die hond? Die hond die zit nu in de douche. Waarom zit hij in de douche? Nou de begeleiding is er niet altijd even wild. Er zijn er wat die zijn een beetje bang voor ons. Zit hij hier? Ja. Zullen we even kijken. Ja. Kijk maar. Oh, ja, kijk, hallo. He. Hij is wel een beetje wild, hoor. Ja. Nou, doe hem, nu, doe hem nu maar weer terug in de douche. Hij heeft geen enkel probleem. Uh, als hij de hele dag in zijn bed blijft liggen, heeft hij er geen probleem mee. Nee. Dus hij heeft, ervaart zelf, van, ik heb geen zorg nodig van, ik heb geen problemen. Van, maar alleen als je geen zorg geeft, van, ja, dan, dan komt hij niet zijn kamer niet meer af, uh, komt zijn bed niet meer uit. maar ja, hij ervaart haar niet als een probleem. Dit is Annie Greuter. En ze heeft het over haar autistische zoon van 28. Niet die jongen die u net hoorde, overigens. Toen Greuters zoon begeleid ging wonen, ging het mis. Ja, hij vond het te bedreigend. Ze zaten er te ver bovenop. Ik had ook weinig invloed. Dat kon ik niet. Ik werd ook acuut ziek. Zoals hij altijd bij spanning uh, ziek wordt. En, en dat, was, uh, dat was echt heel erg voor hem. En om dat ook aan te zien voor mij ook. Annie Greuter sloot zich aan bij BEMA, een groep ouders... die meer grip wilden hebben op de zorg van hun autistische kinderen. Zodat ze niet afhankelijk zouden zijn van de logheid en de inflexibiliteit van de zorginstelling. Je kan je eigen eisen eraan stellen. En een reguliere organisatie die heeft ons heel erg van... dit is het aanbod en hier moet je het mee doen. Van, en dat heb je andersom niet. Van, we kopen zelf de zorg in en dit zijn onze eisen... Doe de zorg, wil de zorg aanbieden daar niet aan verbonden... of kan die daar niet aan verbonden. Nou, even goede vrienden, dan gaan we naar een ander toe. Maar het ging mis. Sommige ouders waren erg betrokken. Andere ouders wilden meer afstand tot de zorg. Toen eenmaal de eerste locatie er was... kwam er al vrij snel dat er dus uh, afstand kwam. De ouders van, wij hebben het geregeld. Daar is het bestuur. En het bestuur die moet dat doen. Dus je krijgt een soort cliëntisme van ouders. Bestuur, regelt het maar. Plus ontevredenheid van ouders, van uh, wij leven ons hele PGB in. Hmm. Het werd weer een zorgorganisatie. Ja. In 2012, tien jaar na de oprichting, concludeerde de BEMA over zichzelf... dat de regie terug moest naar de ouders. Er moet meer ouderbetrokkenheid zijn, uh, ouders weer in het bestuur. De financiën om dat te organiseren en regelen. Want dat deed de BEMA allemaal, die kreeg de rekening van de zorgaanbieders... en die ging dat allemaal weer vertalen naar alle deelnemers... En dat kunnen de die kunnen dat prima zelf. Die hebben daar al een apparaat voor. Dus dat uh, doen de zorgaanbieders nu. En zodat je meer aan besturen zelf toekomt. Plus een veel grotere betrokkenheid. Omdat je weer als ouder erin zit. Een stuk ontevredenheid die je was, die was in één keer ook weg. Ook. Ouders nemen de regie bij het opvangen van hun autistische jongeren. In de reportage van Sander Bartling. Keer zo terug bij dit onderwerp. Even een Sochi-flitsch. Gio Lippens... ...want wij luisteren naar de toespraak van Thomas Bach... Uh, die ...voorzitter van het IOC, het Internationaal Olympisch Comité... ...bij zijn allereerste Spelen. Hij krijgt een, uh, ja, een uh, beschaafd applausje van Vladimir Poetin... ...die op de tribune zit, maar dat mag ook wel... ...want uh, Bach heeft uh, veel complimenten over... ...voor de manier waarop de Russen deze Spelen hebben georganiseerd. Uh, Belangrijkste wat hij zegt is, het waren de Spelen van de atleten... ...want die atleten die hebben hier waardig hun overwinningen gevierd... ...en hun nederlagen aanvaard. en laat dit een boodschap... Van de samenleving van vrede, tolerantie en respect. En laat iedereen uh, zich ook leiden door dit voorbeeld van dialoog en vrede. Dat zegt hij dan, ja, neem ik aan tegen alle politici die daar op de tribune zitten. Hij bedankt trouwens in het bijzonder Vladimir Poetin voor de persoonlijke inzet. Poetin heeft zich gecommit aan deze Spelen, heeft ervoor gezorgd dat die Spelen er kwamen. En hij zegt, uh, Bach zegt dat Rusland heeft zijn belofte waargemaakt. Wat elders meestal tien jaar, tientallen jaren duurde voordat het klaar was voor een Olympische Spelen, is hier in zeven jaar neergezet. Hij heeft het ook over een nieuw gezicht van een nieuw Rusland. Nou, daarvoor hebben we een speech oh. gehad van Dmitry Tchernichenko... voor de organisator van de Spelen in Sochi. En ja, die kwam eigenlijk niet verder dan... spasiba, spasiba, spasiba, oftewel bedankt, bedankt, bedankt... iedereen van ziekenhuismedewerker tot beveiligingsman. Iedereen heeft hier hard aan gewerkt. En dat was wel een hele leuke. Hij zei, voor ons waren dit de beste Spelen ooit. En dat is natuurlijk een sneer in de richting van het IOC... dat sinds het afscheid van Juan Antonio Samaranch... niet meer na afloop van spelen, waar dan ook in de wereld de zomerspelen, de winterspelen zegt these were the best games ever, dit waren de beste spelen ooit. Dus het was wel een mooie van die Russische organisator om het zo te zeggen. We gaan nu weer verder met een optreden in het stadion en dan zal over een minuutje of zes zo'n beetje zal de vlam gaan doven. En dan zijn de spelen ook echt afgelopen. Wat vind jij eigenlijk van die optredens, Gio? Want het heeft allemaal ontzettend veel geld gekost daar in Sochi. Dus ja, zeker, het mag, ja. mag ook wel de mooiste slotceremonie ever zijn. Ja, dat, dat is zo moeilijk te zeggen. Kijk, in Londen was het natuurlijk eh, volkser. Eh, daar was popmuziek. Daar was het allemaal veel eh, meer, ja, laten we zeggen, de, wat de jeugd van tegenwoordig en wat, wat de mensen van tegenwoordig wat meer aanspreekt. Hier in Sochi waren het voornamelijk ja, klassieke optredens. Prachtig trouwens hoor. Eh, een, een concertpianist. We hebben eh, het ballet gezien. Bolshoi Ballet. We hebben eh, ere saluten gezien aan de grote Russische schrijvers. Dat is ook Rusland natuurlijk. Gewoon de echte hoge cultuur. En het circus is eigenlijk misschien wel de meest lage cultuur. Maar dat hebben en dus in Rusland achten ze dat heel hoog. Dat is misschien wel de meest lage cultuur die hier aan bod is gekomen. Want ook daar hebben ze een dikke tien minuten zijn ze daarmee bezig geweest... om het publiek daarmee te vermaken. Terwijl we nu kijken naar de mascottes die op het middenterrein opkomen. En een van die mascottes die zal dan zometeen de vlammen gaan doven. Hier in de studio is Bas Brehman onderzoeken krimp- en burgerinitiatieven van de Wageningen Universiteit. We hoorden voor de flits van Gio een reportage over ouders die zelf opvang voor hun autistische kinderen hebben geregeld. Aanvankelijk ging dat mis, ze hebben dat weer naar zich toe moeten trekken. Hoe, hoe kwam dat nou? Nou, wat mij opviel aan die, aan die uh, reportage is dat je eigenlijk hoorde... Van, hé, het, is, het initiatief was bijna weer een zorginstelling geworden of een zorginitiatief geworden. En ik denk dat dat ook wel een valkuil is. Dat als mensen het zelf gaan doen, dat ze hetzelfde willen gaan doen... als uh, wat er ook in de zorg gebeurt. Het nahapen van wat er al is. Ja, en niet eens altijd bewust, soms ook onbewust. En dat komt ook soms door de omstandigheden. Hè. Vergeet niet dat er ook allerlei uh, eisen worden gesteld aan de zorg die je, die je wilt gaan verlenen. En dat de, de instanties waar je mee te maken hebt, of dat nou zorginstellingen of gemeenten zijn, dat ook soms vragen. Dus soms wordt zo'n initiatief ook gewoon meegesleept in die richting. Maar als je daar niet voor oppast, dan raak je denk ik ook van je eigen kracht verwijderd. En dan, dan merk je ook dat die betrokkenheid die eigenlijk centraal staat en die menselijke maat, hm. waar het mee begint bij een zo'n burgerinitiatief, dat die verdwijnt. Hoe, en, hoe moet je voorkomen dat je in die valkuil loopt? Nou, Dat is natuurlijk een lastige, maar eh, eh, ik denk dat een van de, de valkuilen is... dat de burgerinitiatieven soms misschien te snel en te, willen, te groot en te willen worden. En ik denk toch dat eh, het goed is, juist ook als je ervan uitgaat... dat die menselijke maat centraal staat en dat persoonlijke en die directe betrokkenheid... dat dat ook bijna per definitie inhoudt, dat je het ook kleiner begint. En je ziet best burgerinitiatieven die wel uitgroeien. Maar dan nog zie je dat dat vaak meer als het ware verschillende cellen zijn die aan elkaar verknoopt raken... waar steeds korte lijnen zijn tussen de partijen, tussen de ja, mensen. kan wel groeien, maar je moet toch klein beginnen. Stapsgewijs en klein beginnen, denk ik, ja. ja ze moeten nog beginnen in Amsterdam met een woongroep voor ouderen. Uh, daar is een initiatief voor genomen. Maar uh, daar lopen ze tegen aanmerkelijk meer barrières aan... dan in Zwolle, merkte verslaggever Sander Bartling... toen hij op bezoek ging bij initiatiefnemer Han de Jong. Hallo. Ja. Je moet er even moeite voor doen om bij Hande Jong binnen te komen, maar dan heb je ook wat. Een fenomenaal uitzicht over het centrum van Amsterdam. En toch wil Hande Jong hier weg. Kijk, hier in deze ruimte staan al voor iedereen een kast, als een soort bergruimte. Plus daar staan twee, een wasmachine en een droger. Nou, maar dit is dus de gezamenlijke. Uh, huiskamer die we dus samen hebben. En hier kan dus iedereen ja, kan ook uh, op het apparaatje fitnessen. Wat doet u hier nog samen met de andere bewoners? Uh, nou, we, we hebben hier uh, één keer in de zes maanden denk ik, een vergadering. Dat is twee keer per jaar. Uh, nou, wat we nog wel hebben is de gezamenlijke boekenkast. Maar ja, die wordt bijna niet gebruikt. U woont dus in een woongroep. Alleen hier, hier zit dus niemand. Nee, nee, dat is het. Hier van deze woongroep, die is... Uh, ja, Dat zijn toch mensen die erg op zichzelf zijn. En uh, dat is ook de bedoeling dat het bij de andere woongroepen van Noorderzon. dat het wat meer Reuring geeft. Maar hier. Uh, ja, hier vinden mensen zelfs dat. Ja, het, het, het, zijn, het hebben van Reuring. is. vinden mensen al een aantasting van de privacy. Waarom denkt u dat het hier niet meer werkt? Um, ja, ik denk deze mensen hebben een verleden achter zich. En hebben gekozen om zich op te sluiten in hun eigen huis. En ja, een soort denkbeeldige rust over zichzelf uh, af te roepen of te creëren. En, ja, en daarmee ben je voor de ander niet meer benaderbaar. Vindt u dat ze aan het vereenzamen zijn? Ja, vind ik heel erg, ja. ja, ja, ja. Is dat een schrikbeeld voor u, die vereenzaming? Ja, ja, ja dat, uh, dat zeker, ja, ja. En daarom heeft de inmiddels 66-jarige de Jong besloten... een nieuwe woongroep op te richten. Noorderzon. Als, als groep kun je met de zorgverzekeraar gaan onderhandelen. Je kunt één loket zijn naar de gemeente toe. En zo zijn er allerlei mogelijkheden waarin je met elkaar meer kunt als dat je ja. dat apart kunt. Een leefgemeenschap van 35 ouderen die samen wonen, werken en voor elkaar zorgen. En dan praat ik zeker over de hele makkelijke hulp. En dan denk ik van uh, boodschappen doen en, en uh, op de post letten of iets dergelijks. Maar je kunt natuurlijk, en dan op het moment dat je elkaar wat langer kent... kun je natuurlijk ook zeggen zo van... je kunt ook met activiteiten die meer met ja, toch, poep en pies noemen wij ze altijd... maar de verhalen te maken hebben. Dat zou je ook voor elkaar kunnen doen. Een interessant experiment. Maar wie heeft er behoefte aan om zijn bejaarde buurman dagelijks onder de douche te zetten? Helemaal als je straks zelf hoogbejaard bent... Hoe ver gaat die solidariteit? Nou, dat, dat is een van onze valkuilen, moet ik zeggen. Dat klopt ook. Maar we zullen daar attent op moeten zijn. Het is een van de erosies van, van zo'n groep. Dat als, op het moment dat je natuurlijk allemaal ouder wordt... en op een gegeven moment ja, dat ook fysiek wat moeilijker gaat opbrengen... Ja, dat we daar iets voor moeten regelen. Het is, het is overigens al wel zo dat op het moment dat het nodig is... huur je gewoon professionele zorg in. We zijn nu bezig met in een van de groepen... Is bijvoorbeeld een verpleegster die wil bij ons komen wonen. Nou, op het moment dat we die mee kunnen inhuren voor onze groep spaar je de reiskosten uit, je spaart de overheid uit. Nou, We hebben nu al uitgerekend, voordat we bezig zijn... dat je al 40% kunt besparen op de zorg. Het zou bij ons niet kunnen voorkomen dat je een maand achter de voordeel ligt. Nou heeft het kabinet de mond vol van het P-woord. De participatie samenleving. Ja, ja, ja, ja, ja. De burger moet meer zelf doen. Uh, u bent daar het levende voorbeeld van. Ja. Maar dat is niet makkelijk, hè, geloof ik. Nee. nee, dat kost wel energie. Een van de dingen waar we tegenaan liepen was bijvoorbeeld... Uh, toen we de zorg wilden regelen... En toen kwamen we in gesprek met de, de raad van bestuur van Kordaan... een van de grote organisaties in Amsterdam. En daar hebben we wat twee ervaringen mee, moet ik zeggen. Zo, de eerste ervaring was toen wij zeiden van... wij willen graag als mensen dat er niet meer, als je zorg nodig hebt... niet meer dan een beperkt aantal mensen aan je bed. En dat je ook die mensen wat kent. En toen zei Kordaan, dat kunnen wij de komende vijftien jaar niet regelen. Nou, we hebben dus nu inmiddels een letter of intent getekend met Kordaan... en we gaan nu kijken of we daar zelfs kunnen samenwerken... En dan van, nou ja, een win -win situatie voor iedereen maken. Zowel voor Kardaan, want die raken een aantal plekken kwijt. En wij kunnen daar mooi instromen. Ja, het, het kost een hoop tijd, maar het is ook zo leuk om te doen. Handenjong heeft met Noorderzon plannen voor vier woongroepen van 35 ouderen. Er staan er intussen 580 op de wachtlijst. Maar vooralsnog blijven het plannen. Want hoewel in de toekomst de ouderenzorg bij de burger... en bij de gemeente neergelegd gaat worden... ziet de jong daar in de praktijk nog weinig van terug. De gemeente, het grootste probleem is... Eh, ze gaan voortdurend voor de hoofdprijs voor een gebouw. Als, als ze een pand hebben. En eh, op het moment dat het alleen maar gaat... we, we hebben gezien bij hè, Rond de Weesperzijde... daar hadden we toch een aardig bedrag geboden. Wij zaten dus onder de, de, de hoofdprijs die die ander betaald heeft. En, eh, ja, en, en dan ben je weg. En wat wij dan vervolgens achteraf realiseren aan besparingen op de zorg. Maar ook het feit dat wij als een soort buurthuis functioneren... zonder dat de gemeente daar e enige taak bij heeft... enige invloed, hè, enig, enig geldtoefde. Dat wordt nooit meegerekend... want ja, dat gaat dan binnen de gemeente naar een andere afdeling toe. En, en wat, uh, wat voor ons nog wel een rol speelt, denk ik, is dat... Ja, het, het organiseren van ouderen in zo'n buurt... dat ligt gewoon wat moeilijker in de stad... Ja. Het is toch heel vaak dat meteen jonge mensen en broedplaatsen... en de woningvereniging in Amsterdam die zei... waarom gaan jullie niet naar Almere? Ja, waarom gaat u niet naar Almere, dat... Uh krijgt Han de Jong te horen. We praten hier zo over door, want hij is tegen concrete struikelblokken aangelopen. Eerst nog een Sochi Flits. Geolippens is de vlam gedoofd. De vlam is gedoofd. En de vlam is gedoofd door een uh, ja, ademzucht van de beer. Een van de mascottes daar uh, bij Sochi. Uh, de beer, de haas en de luipaard... die hebben daar uh, bij die sluitingsceremonie hebben die een rol gekregen op het einde. En de beer blies uiteindelijk een vlam uit. Waarmee ook uiteindelijk de vlam buiten... want dat moet je wel bedenken... De, ceremonie, de sluitingsceremonie is in het stadion. En daarbuiten, daar stond die vlam op dat grote plein... tussen al die ijsstadions in. En die is nu ook gedoofd. Een anekdote nog even. Ik heb hem ook al verteld tijdens de openingsceremonie. Maar in Amsterdam in 1928... Dan was het gewoon een medewerker van het gasbedrijf... die de vlam <laughs> uh, aandeed en uh, bij het einde van de spelen ook gewoon weer doofde. Uh, ja, eigenlijk, ach, het hoort er een beetje bij. Een beetje uh, spektakel. Nu luisteren we trouwens naar een uh, beroemde uh, sopraan... Hibla Gersmava, die binnen is gedoofd komen in een vliegende boot. Het geeft al aan... dat het een groots opgezette show is. En Valery Gergiev... dat is de mm. dirigent. Ja, We kennen hem nog in Nederland. Rotterdams Philharmonisch Orkest. Was hij de vaste dirigent van... heeft veel gastoptredens in Nederland ook verzorgd. En in Rusland is hij natuurlijk ook een grootheid. En hij dirigeert nu een koor van duizend kinderen. En die ene sopraan dus... die daar het lied zingt... ter afscheid van deze Olympische Spelen. Als dit is afgelopen... dan hebben we het hele showprogramma gehad. Dan komt er nog een dj... Met de naam KTO, oftewel DJ Boomer. We kennen hem niet in Nederland, maar in Rusland schijnt het een beroemdheid te zijn. Dan krijgen we vuurwerk. En dan mogen al die atleten, al die sporters die nu gewoon braaf op de tribune zitten te kijken... die mogen dan op het middenterrein ja, komen dansen, komen feesten. We mogen afscheid nemen van het publiek. 40.000 man in totaal in dat uh, mooie stadion dat alleen maar is gebruikt... bij de opening en bij de sluiting van de Olympische Spelen. Uh, Gio, maar die uh, vlam moet toch worden overgedragen aan de stad die de volgende Winterspelen organiseert? Nee, dat gaat niet zo, nee. Oh. De vlag is overgedragen. Oh, vlag. Dat, dat is, ja, dat is per traditie, zeg maar. De vlag gaat over van de burgemeester van de organiserende stad... naar de burgemeester van de nieuwe organiserende stad. En de vlam dooft. En die wordt weer aangestoken in Griekenland oh, ja. bij Olympia. En uh, dan krijg je weer die beroemde reis hè, van die toorts, die vlam... Uh, die dan een estafette maakt door al die landen op weg naar de nieuwe Spelen. En uh, ja, de volgende keer richting Pyeongchang zal moeten in Zuid-Korea. Juist. Gio, dankjewel. Gio Lippens met de sluitingsceremonie in Sochi. Oh nee, bijna. Wij praten verder over het nemen van uh, zorginitiatieven uh, door de burger zelf. Uh, het wordt steeds meer aan de burger overgelaten. Misschien ook wel gevraagd door de overheid. Dat bespreken we zo meteen, maar nog even Bas Breman. Uh, uh, die man die liep tegen concrete uh, problemen aan. Uh, bijvoorbeeld dat uh, de gemeente zegt... ja, uh, wij verkopen dat pand wat u op het oog hebt voor uw woongroep... toch liever voor de hoogste prijs. Ja. Ja, nou het, werd wat ook gaat al, het werd ook al gezegd in de reportage. Van, uh, in, de, in de theorie zijn de geesten denk ik steeds meer rijp uh, voor. Maar in de praktijk uh, die is nog wel een stuk weerbarstiger. Uh, en dan zie je dat, uh, he, dat partijen als gemeente en zorginstellingen... het soms toch nog heel lastig vinden om om te gaan met die burgerinitiatieven. Ja, dat is denk ik een combinatie van een stukje onwetendheid of onbekendheid nog. Uh, een stukje onmacht soms ook om gewoon mee te kunnen bewegen met zo'n initiatief. En soms ook wel wat onwil denk ik van... Uh, ja, dat men toch wel he, als concurrerende belangen ziet bijvoorbeeld. Of spannend wat ze gaan doen. Uh, ja, dus die combinatie maakt dat het nog niet altijd even goed uit de verf komt. Nee. Er is nogal wat voor nodig hè, om zo'n burgerinitiatief door te zetten. Ik praat erover door met wethouder Erik Dannenberg uit Zwolle. En het oorschot, de directeur van Joris Zorg, Arnold Vosters in Brabant. Hartelijk welkom ook beiden Meneer Dannenberg, wat gaat er volgens u fout in Amsterdam? Want u, u zit op dit dossier in Zwolle. Ik ken de situatie in Amsterdam nou, natuurlijk niet uh, helemaal. Dat hoort een wethouder uh, uit een andere stad dan te zeggen. Hè? Jazeker. Het is zo dat gemeenten natuurlijk verschillende afdelingen kennen. En een afdeling vastgoed heeft gewoon de verantwoordelijkheid... om als een bedrijf gewoon gezond te functioneren. Um, ik heb er zelf ook een tijdje in Zwolle de verantwoordelijkheid voor gehad. En daar zeiden we ook altijd van... als je via de route van grond of gebouwen... een goed initiatief wil supporten... dan krijg je ook een hele diffuse, uh, ondoorzichtige manier... van uh, regelen van goede initiatieven. Je hebt natuurlijk mooie... Uh, ontwikkelingen in onderwijs, zorg, welzijn, cultuur, noem het maar op. En als je dan via een soort verkapte subsidie gebouwen dan goedkoper weg doet of grond goedkoper weggeeft. dan heb je geen transparante berekening meer binnen je gemeente. Dus vaak in de afdeling vastgoed moet je gewoon de marktconforme prijs hanteren. Mm. En als je een initiatief wil supporten. Maar ja, dat is wat, het is het wat die man, man zegt. Man zegt. Uh, die man komt hey, bij u, ja. virtueel gezien. Uh, die zegt, we hebben een mooie woongroep. We hebben een pandje op het oog, uh, maar het is een beetje duur. Maar bedenkt u wel, gemeente? Wij besparen een hoop geld op allerlei uh, buurthuizen. Subsidies, want die hebben we niet meer nodig, want we zitten gezellig in die woongroep. Dat klopt. Dat is ook het belang dat je niet vanuit één afdeling... naar zo'n initiatief kijkt, maar als gemeente, als geheel. En in Zwolle doen we dat bijvoorbeeld via een ideeënmakelaar... die op zo'n moment even langs zij komt bij zo'n mooi initiatief... en meedenkt welke, welke gemeentelijke afdelingen... zou je hier allemaal bij kunnen betrekken. En dat kan ook een afdeling zijn die bijvoorbeeld... Uh, subsidies beheert voor woonservicegebieden. Wat is dat? Op, uh, uh, waar mensen zo kunnen wonen dat ze maximaal zelfredzaamheid uh, hebben. Dus dicht bij winkels, uh, dicht bij voorzieningen. Hm. Maar willen uh, de mensen dat nou ja. zelf? Of wilt u dat graag als overheid? Uh, mensen willen dat ook zelf. Er is al jarenlang een trend gaande dat mensen zo lang mogelijk thuis willen blijven. Dus even hm. los van keuzes die de overheid nu maakt om zorgzwaartepakketten af te schaffen... waardoor je minder makkelijk naar een verzorgingshuis kunt dan voorheen... is het eigenlijk al de wens van de bevolking zelf. Mensen ja. willen gewoon per se zo lang mogelijk thuis blijven. Maar het is ook een wens van u? Ja, die, die twee liggen in elkaars verlengde. Je ziet uh, dat mensen uh, zich bij de gemeente melden voor woningaanpassingen. Trapliften, uh, vervoersoplossingen, uh, huishoudelijke hulp. Hm? Want dat vergoedt de gemeente ja. nu al? Dat is al een gemeentelijke ja. taak? Dit soort taken doen de gemeente allemaal mm -hmm. al. En uh, er zijn mensen die uh, ja, al in de rolstoel zitten... maar toch in hun eigen huis willen wonen. Nou, Daar heb je aanpassingen voor nodig. En de gemeente doen dit soort dingen uh, zeer veelvuldig. Ja, Meneer Vosters, uh, u bent van een bejaardencentrum... of van bejaarde centra zelfs... Uh, Stel, ik begin een burgerinitiatief. Wat, wat kunt u mij dan bieden? Um, nou, In feite, wat wij kunnen bieden is in ieder geval... Uh, om uh, zo'n initiatief mede te faciliteren. En, uh, en zo'n burgerinitiatief van adviezen te voorzien. Dat is denk ik uh, ook de belangrijke taak die wij hebben... bij uh, dat initiatief in uh, Hoog Loon. Wat uh, denk ik iedereen wel kent, Zorgcoöperatie Hoog Loon. Misschien moet, je, moet u toch even, even uitleggen. Want daar uh, hebben mensen ook zelf het initiatief genomen. Maar ze kopen bij u de professionele zorg in. Dus de, de verpleging die komt van uw kant of de verzorging. Ja, dat, uh, dat klopt. Wij, uh, wij zijn destijds zijn wij gevraagd door uh, de zorgcoöperatie... om uh, daar onze medewerking aan te verlenen. En uh, wij, hebben daar toen, uh, ja, wij hebben daar toen ja tegen gezegd. Uh, met de reden dat uh, ik het... En dat geldt denk ik uh, voor uh, jore in zijn totaliteit. Het heel erg belangrijk vinden dat uh, uh, wij dat kunnen doen wat, uh, wat, wat de burgers graag van ons zien. En ik denk dat dat burgerinitiatief een hoog loon, dat is vanuit uh, met, met, met die achtergrond, is dat ook gestart. Dus die zijn Begrijpt gestart u dan dat, dat die zorgaanbieder in Amsterdam zegt op de vraag: kunt u ervoor zorgen dat wij zo min mogelijk verschillende gezichten aan het bed krijgen? Dat die, dat die aanbieder zegt, uh, ja, daar kunnen wij de eerste komende 15 jaar niet garanderen, meneer. Ja, als je van tevoren uh, gaat bedenken van wat, waarom het allemaal niet zou kunnen... dan denk ik dat er heel veel redenen zijn om het niet te doen. Maar ik denk dat je met name moet kijken van nou, wat zijn uh, mogelijkheden? En je moet vanuit mogelijkheden reageren en mm. niet vanuit onmogelijkheden. Maar dat is van u natuurlijk heel sympathiek. Maar als burger heb ik dus te maken met verschillende aanbieders zoals u... en verschillende ja. gemeenten. En uh, ja, je weet van tevoren niet of het soepel zal lopen. Um, hey, want u bent nee, dan een van de vlotste. Maar dat geldt niet voor alle zorgaanbieders. Nee, dat klopt. Uh, er zijn ook zorgaanbieders die daar nee tegen zeggen. Omdat ze dat. Uh, omdat dat uh, het, is, het is uiteraard zo dat zo'n zo initiatief. Dat is, uh, dat is iets nieuws. Dan moet je denk ik uh, best wel uh, over, heel veel, uh, over heel veel heuvels heen. En het is af en toe heel erg lastig. Maar uh, uiteindelijk vind ik wel dat... Uh, en dat is denk ik ook wat mij in ieder geval... heel sterk op de benen heeft gehouden... dat met name de zorgcoöperatie in Hogeloon, die had een hele strakke visie... en vanuit die visie waar ze bij, waarbij ze toch wilden proberen... om dat aanbod van zorg en welzijn... om, dat zo, uh, om, om mee te bewegen met die vraag van de cliënt... Uh -huh. dat sprak mij heel erg aan. En dat vanuit... Dat stuk hebben wij ook altijd gezegd. Van nou, Wij willen dan ook graag daaraan meewerken. En Hoe komt het, dat is ook altijd u, niet even makkelijk geweest. Dat dat bij andere aanbieders nog niet gebeurt. Wat zit daar anders in het denken? Um, nou, dat zou je aan andere aanbieders moeten vragen. Ik, dat <laughs> maar weet wat ik moet niet. je doen om, om hierin mee te bewegen? Nou, je moet, je, dat heeft ons heel veel discussie gekost samen met het bestuur van de zorgcoöperatie Hogeloon. Ja, want eigenlijk uit... zegt natuurlijk die Hogeloon, die hebben eigenlijk gezegd: wij kunnen het beter dan nu, Joris Zorg. En dat is wel even slikken, denk ik. Uh, dat klopt. Ja, dat, dat klopt. Dat is ook zo. Maar uh, dat, het, het, uiteindelijk, Hogeloon is ook begonnen met die vraag te stellen aan de burgers van Hogeloon: van nou, hoe willen jullie die zorg hier graag georganiseerd hebben? En dat is de basis geweest. En dat betekent ook dat wij in, in Hogeloon loon hebben wij... In, in feite wat wij daar doen, uh, datgene wat wij doen... is alles wat wij doen, is daar op de achtergrond. Dus de naam Joris Zorg, ik, ik weet niet of de hooglodenaren zelfs weten... of wij als Joris Zorg daar een uh, rol hebben. Nee, die, die, die merknaam die heeft u eigenlijk laten vallen. U bent niet meer bezig ja. om, dat, om, om dat merk te promoten. U levert ja. daar de zorg. Ja, ja. Je moet, wat dat betreft moet je toch proberen om dat stukje uh, toch een stuk opzij te zetten. En vervolgens te zeggen van nou, wij gaan uh, met die visie van die zorgcoöperatie gaan wij mee. We zien toch een hoop hordes, uh, meneer Dannenberg. U bent wethouder in Zwolle, u gaat hierover. Uh, wat doet u eigenlijk voor de mensen die niet zelf zo'n initiatief willen starten? Er zijn nu heel veel uh, zorgorganisaties in de stad. Heel erg veel. In elke Zwollse woonwijk zijn er zo'n 70 actief. Dus uh, wij vinden het wel eens een wat onoverzichtelijke wereld... van welzijns- en zorgorganisaties. Dat is ook een van de, de achterliggende gedachten... van de grote decentralisatiegolf die nu gaande is. Ja, dan om komt een hoop een, van Den Haag naar ja, gemeenten toe. Veel meer bij gemeenten neer te leggen... omdat die het overzicht hebben over wat er eigenlijk in die woonwijken gebeurt... en kijken of je dat nou niet slimmer kunt organiseren. Hmm. En dat je daarin een nieuw evenwicht gaat zoeken tussen... Uh, de wat aanbodgestuurde zorg zoals die nu bestaat. Ja, dus, eigenlijk... dus het aanbod dat er al is. het harde waar je naartoe kunt. Ja. Ja. En de wensen van cliënten om veel meer sturing te hebben... zelf over hun zorg. Dat ze er zelf iets over te zeggen hebben. Ja. Dat ze niet elke week heel veel verschillende gezichten zien of als ze gehandicapte kinderen hebben, dat ze zelf er iets over te zeggen hebben... hoe het er mee om wordt gegaan, bijvoorbeeld de bejegeningskant. Dat kunt u zelf organiseren als gemeente? Hoeveel in, inspraak die mensen hebben over hun eigen zorg? Um, <coughs> nou, dat is een dierbare wens. Hè? Dat, veel van die nieuwe taken die komen per 1,15 naar de gemeenten toe. Uh -huh. En uh, de gedachte die achter het persoonsgebonden budget zit... dat mensen zelf controle hebben over hun zorg... Eigenlijk vinden we dat dat per definitie het geval zou moeten zijn. Als zorgaanbieders straks door gemeenten gecontracteerd worden... willen we ook afspraken maken dat ze op zo'n manier werken... dat mensen het idee hebben van ja, ik heb echt zelf sturing op die zorg. Ik heb daar ja. zelf iets over te zeggen. Maar goed, dan even voor de groep mensen... die dus niet een eigen initiatief in de zorg start. Wat blijft daarvoor over? Voor de mensen die dat niet starten. Daar, er zal altijd een vorm zijn van vangnet... de termen van nu zijn zorg in natura. Dat is overigens een typische ABBZ-term. Oh. Maar um, ja, je hebt mensen die... Uh, Sociaal vaardig uh, met netwerken, uh, elkaar opzoeken en bijvoorbeeld voor hun uh, beperkte kinderen zelf te zorgen. Ja, te organiseren. Nee, en, nu, nu, en er zijn nu, mensen die. die uh, nu hoor ik weer ja, die mantelzorg, ja. maar die, die is er dus even niet in dit voorbeeld. Nee, dan vind dan? Ik vind dat gemeenten per definitie een vangnet moeten bieden. Je laat niemand door het ijs zakken. Je zorgt ervoor dat je er bent ook voor die mensen die niet dat eigen netwerk hebben of die sociale vaardigheden. Zodat mensen niet uh, hoeven te verkommeren. Onderzoeker Bas Breeman. Nou, het is wel aardig. He. Je hoort, het is soms net alsof er een tegenstelling is... tussen een burgerinitiatief aan de ene kant en zorginstellingen zorginstelling aan de andere kant. En ik denk dat dat in de praktijk vaak helemaal niet zo is... dat je veel meer hybride constructies krijgt. Je hoort het in een hoge loon, waar de zorgaanbieder eigenlijk op de achtergrond... nog wel degelijk een rol speelt. Hm. Een voorbeeld van Amsterdam, ook Noorderzon, spreken ze er ook over... dat ze professionele zorg in willen huren. Dus volgens mij moeten we ook een beetje uit die tegenstelling komen... Ja. en elkaar op gaan zoeken, maar dat vereist wel flexibiliteit van twee kanten. He. En dat betekent ook dat je echt moet gaan... Verdiepen in wat die ander nou echt wil. Dat hebben ze volgens mij in Hoge loon bij ja. uitstek gedaan. Dat is een mooi voorbeeld. Maar er zijn, vergeet het niet, er zijn heel veel plekken waar inderdaad. Er komt heel veel bij kijken bij een burgerinitiatief. En er zijn ook heel veel plekken waar geen burgerinitiatief zal ontstaan in de zorg. Dus we moeten niet maar denken. Maar ik krijg dat... toch een beetje het gevoel dat dit dus al per 1 januari komend jaar geregeld moet zijn. Maar dan heeft toch lang niet iedereen voor zichzelf een, een initiatiefje. Geregeld. Nee, maar de zorg wordt per 1 januari uh, anders geregeld. En dan weet meneer Danaberg alles vanaf. Uh, maar het is niet zo dat we het alleen maar met de burgerinitiatieven kunnen gaan regelen vanaf uh, vanaf nee. 1 januari. Meneer u. Forsters, uh, ja, u, bent, u wordt natuurlijk geprezen hier aan tafel uh, omdat u het goed geregeld heeft. Maar toch vroeg ik me af, um, u levert de professionele zorg in een burgergeorganiseerd initiatief in de zorg. Hè? Dus de bejaarden hmm. die hebben gezegd, wij willen het zo regelen, maar we halen wel een verpleeg, uh, verpleegster binnen via uw bedrijf. Ja. Um, uh, wat gebeurt er nou als, want dat is een bekend voorbeeld uit de bejaardenzorg, uh, er worden daar toetjes geserveerd met rauwe eieren en de, het, hele, het hele tehuis is ziek. Wiens schuld is dat dan? Ja. Um, nou, Het is denk ik zo dat wij uh, daar ook bij dat zorginitiatief een in hoog loon, dat wij daar uh, heel kritisch kijken van, uh, naar de risico's en uh, proberen op die risico's uh, zoveel mogelijk uit te bannen. Dus het is niet zo dat daar uh, uh, toetjes geserveerd kunnen worden. Die, waar uh, al die mensen die daar wonen ziek van kunnen worden. Dat, uh, dat bannen wij uit. Dat, dat, dat, en ik denk dat ja, dat, ja, dat ook goed maakt. dit was even een voorbeeld. Je, je hebt ook een andere situatie. Ik begrijp dat er bijvoorbeeld. als er een, een, een demente persoon woont. die om de hoek naar haar dochter wil. Ja. dan kan die coöperatie zeggen. of die, dat initiatief dat kan zeggen. ja, wij zijn hier voor de mensen zelf als zo'n bewoonster dat wil, dan maken we dat mogelijk. Maar tegelijkertijd kan er onderweg van alles gebeuren. Ja, dat klopt. En wie is er dan verantwoordelijk? Um, ik denk dat uh, met name in hoge Loon... waar uh, de betrokkenheid van uh, de familie en de mantelzorg... Uh, vele malen groter is dan in de traditionele zorgcentra... Uh, dat daar uh, vooraf uh, wordt daar met elkaar gesproken... van uh, in, in zo'n situatie waar iemand nog met een GPS-systeem uh, de straat op gaat... dat je vooraf even de afweging maakt van nou... Uh, wat uh, enerzijds veiligheid en anderzijds de bewegingsvrijheid van die cliënt. En als het dan enigszins verantwoord is en de familie die, die is het daarmee eens... Dan uh, wordt dat vervolgens wordt dat, uh, vermeld in een uh, zorgdossier. En de familie die zet daar de handtekening op. En op het moment dat het dan iets gebeurt. dan heb ik uh, in ieder geval. Uh, Geen schuld. Niet het idee dat dat, uh, ja, dat, dat dan leidt tot grote discussies. Uh, ik heb toch het uh, gevoel dat het nog heel wat vergt... voor dat de klopt. gemiddelde burger om dit allemaal uh, te gaan organiseren. Uh, wat, wat zou u adviseren? Ik vraag het eigenlijk aan iedereen die daar een goed antwoord op heeft. Toch een initiatief beginnen of uh, in sommige gevallen ook maar niet? Bas Breeman? ...adviseren of je een initiatief moet beginnen. Nou, er zijn gelukkig heel veel mensen die dat zien zitten en die daarvoor gaan. En ik denk ook wel eens dat het goed is dat mensen van tevoren niet altijd weten... ...wat erbij komt kijken of wat op ze afkomt. Het klinkt als een dagtaak namelijk. Ik denk dat het verschilt natuurlijk per initiatief. Maar dan, dan moet je in dus al ook gepensioneerd zijn om dat te kunnen doen. Je moet in ieder geval zorgen dat je mensen mobiliseert die tijd hebben. En, uh, ja, en het vraagt doorzettingsvermogen. Je bent niet binnen één of twee weken klaar. Tandenberg? Ik ben het daar helemaal mee eens. Mensen moeten volhardend zijn, vasthoudend om hun doel te bereiken. Ik zie dat nu ook bij de initiatiefnemers van een hospice in uh, Zwolle. Mm. Een uh, huis uh, waar juist ook een mix is van uh, zelfredzaamheid, eigen werkzaamheid van uh, burgers, familie. In combinatie met professionele zorg van eigen huisartsen, verpleegkundigen. Uh, er zijn vele van dit soort initiatieven. Denk ook aan Ronald McDonaldhuizen. Ja. Maar tegelijkertijd zegt u, ja. herkent u ook wel dat het niet voor iedereen is weggelegd? Nee, het gaat echt om een groep die echt maximaal daar de regie op wil. En er zijn andere mensen die meer uh, ja, nemen zoals het komt en zoals het aangeboden wordt. Zijn ze er ook tevreden mee? En gelukkig kennen we die veel kleurigheid in ons land. Ik wil u danken, wethouder Dannenberg uit Zwolle. Bas Breeman, de onderzoeker van de Wageningen Universiteit. En ook dank aan meneer Vosters van Joriszorg in Brabant. Be your baby tonight. Reporter radio met Niels Heithuis. Ik krijgt net een berichtje binnen. Uh, gebruikers van iOS, dat is het besturingssysteem van de tablets en mobiele telefoons van Apple, die moeten dringend een software update installeren. Uh, Waar houdt dat mee verband? Dan kan ik meteen vragen aan onderzoeksjournalist op dit terrein Maurits Martijn. Maurits, hartelijk welkom. Dank je wel. We hebben je uitgenodigd om te praten over de gevolgen van de overname door Facebook van WhatsApp. Maar uh, houdt dit er misschien verband mee? Of, uh... Uh, niet direct, maar het laat wel zien dat uh, uh, we niet zomaar de systemen kunnen vertrouwen... waar we al die gegevens van ons aan toevertrouwen. Um, ik moet zeggen, ik heb me niet heel erg verdiept in dit, uh, in, in, in dit specifieke geval. Ja, ik, ik, zag, ik heb hem net, met, net meteen geüpdate. En ik zag dat het iets te maken had met... Uh, S LL, ja, SSL, ja, dat is een bepaalde vorm van, van beveiliging. Een vrij fundamentele vorm van beveiliging. En voor zover ik het heb begrepen gaat dit over uh, de, uh, de besturingssoftware op Apple-telefoons, dus op de iPhone. En daar uh, zijn enkele vrij grote uh, beveiligingsrisico's gevonden. Oh ja? Ja. En uh, volgens mij hebben we, we gaan het hebben over WhatsApp en zo. Ja, zeker. En over ja, ja. wat ja. het betekent voor onze persoonlijke gegevens. En dit, dit, dit laat wel zien dat, um, dat niet alles zo veilig is als we altijd denken dat het is. Ja want er wo ineens wordt er dus een, een, een gaatje ontdekt in het systeem... en uh, zijn we dus enige tijd minder beschermd geweest. Yeah. Dat mag je concluderen. Dat mag je zeker concluderen. Uh, jij zegt, ja, je weet dus niet zo goed wat er met je gegevens gebeurt. Even naar uh, die overname. Facebook betaalt 18 miljard dollar voor een applicatie... waarmee je berichten kunt verzenden. Bijna voor niks. Je moet, na een tijdje moet je een vast bedrag betalen. Uh, en uh, heel veel mensen die, uh, zijn ervan geschrokken... want die denken, oh, Facebook is geïnteresseerd in persoonsgegevens... Uh, Zo'n berichtensysteem werkt natuurlijk ook met een adressenbestand. Uh, ja, zit daar een gevaar in? Um, ja en nee. Uh, ja, ik bedoel, als je kijkt naar wat uh, WhatsApp doet. Hè, de, de, uh, WhatsApp heeft toegang tot jouw adresboek in, in je telefoon. En uh, nu heeft Facebook uh, WhatsApp gekocht. En dus ook de toegang tot je, je adressenbestand. Uh, maar uh, we moeten niet vergeten dat uh, Facebook dat al had. Ik bedoel, Facebook, op het moment dat jij een app op jouw telefoon zet... dan heeft Facebook al toegang tot uh, onder andere jouw telefoonnummer... en jouw adresgegevens. Dus uh, uh, zo schokkend vond ik dat niet. Um, maar goed, ja, ik bedoel, je zou wel kunnen zeggen dat, uh, dat Facebook... Uh, uh, Facebook is een, is een bedrijf dat geld verdient aan de hand van uh, onze data. En hoe meer ze over ons weten... hoe beter zij hun advertenties op ons kunnen afstemmen. Ja, dat, dat is zij... het. Hè? Wat, wat doen ze ermee? met al die gegevens, ja, ons bombarderen met advertenties, maar verder? Ja, nou verder, het, het gaat wel verder dan dat. He. Facebook is ook in toenemende mate veel persoonlijker aan het worden. Uh, dat betekent dat uh, bijvoorbeeld de berichten... die jij ziet op jouw Facebook-startpagina... Uh, die worden meer en meer bepaald... door wie jij bent. Dus bijvoorbeeld uh, door... Uh, ja, als zij weten uh, wat voor type berichten jij vaak lijkt... dan zullen ze die jou ook sneller laten zien. Oh ja. Uh, dus, en nu op het moment dat... ik ben nu nou, even Volgens aan het mij spreken. hebben ze het nog niet helemaal geperfectioneerd... want de dingen die ik bovenaan krijg... vind ik heel oninteressant. Ja, nee, ja, goed, inderdaad. Het is voor een, groot deel, uh, voor een groot deel theorie. Aan de andere kant... Het blijkt wel uit onderzoek dat bijvoorbeeld Facebook uh, een steeds belangrijkere nieuwsbron voor mensen is. Hè. Dus dat is het eerste wat ze, waar ze naartoe gaan op het moment dat ze willen weten wat hmm. er in de wereld gebeurt. En uh, ja, dan krijg je best wel een beetje rare vervormde dingen. Want uh, niemand lijkt een bericht over een massamoord in Rwanda. En die komt dus niet bovenaan te staan. Maar wel als er een, een kat uit de boom is gehaald. Of, uh, of iets grappigs met een, uh, ja, een basketbal. Je krijgt daar een beetje trivialisering van het nieuws door. Dat is wel een risico. Ja, ja. Ja. Um, jij werkt aan een groot onderzoek um, naar wat er gebeurt met gegevens die opgeslagen worden door de applicaties, de apps, ja. op telefoons. He, dus WhatsApp is zo'n app. Mm -hmm. he, maar Facebook heeft ook zo'n app. Zeker. Uh, ja. van, van internet weten we het. He. Dus als je je internetbrowser aanzet, je gaat gewoon internetten... dan worden door middel van cookies, onder andere... Uh, gegevens van jou bewaard. Ja. En bedrijven volgen jou. Die kunnen zien waar je nog meer geweest bent. Klopt. Ja. Wat doen die apps dan? Ah, die apps doen in principe hetzelfde... Uh, ook, uh, ik bedoel, moeten we er wel meteen bij zitten dat we net begonnen zijn aan het onderzoek. Dus ik heb nog geen hele spannende resultaten. Uh, maar in principe werkt het hetzelfde: uh, een, een, een app uh, trekt informatie naar binnen van jou. Uh, en dat varieert van uh, bijvoorbeeld locatiegegevens, waar je op welk moment uh, bevindt, uh, naar bijvoorbeeld je. Uh, uh, uh, je, het nummer van jouw telefoon. Elke telefoon heeft een uniek nummer. En die gegevens die gaan naar het bedrijf achter de app. Maar in heel veel gevallen gaat het ook naar andere bedrijven, derde oh ja? bedrijven. Ze verkopen ja. het door? Ze verkopen het door of ze sturen het door. Uh, als je goed de algemene voorwaarden leest. Maar dat doet helemaal niemand. Nee, maar dat is zo'n uh, lang verhaal. Dan, sorry? Dat is zo'n lang verhaal. Dat is zo'n lang verhaal. En het ja. is ook zo vreselijk opgeschreven dat je, dat je dat gewoon niet wil lezen. En bovendien, dus, als je niet akkoord gaat, krijg je de app niet. Nee, ook dat. Er stond dit weekend een heel mooi verhaal in de Volkskrant, uh, vond ik. Dat, uh, de Volkskrant had als een soort uh, experiment... hadden ze een bizarre zin opgenomen in hun uh, privacyvoorwaarden. Echt iets met een kat en een gek en kleren aantrekken. Het sloeg helemaal nergens op. Gewoon om te kijken van, ja, hoeveel mensen lezen die voorwaarden nou... en hoeveel reacties gaan we hierop krijgen? Uh, nou, nul. Uh, een weekend lang stond, stond er een hele rare zin in de voorwaarden van de Volkskrant. En uh, daar, daar, niemand viel dat op. En dat geeft dus aan dat niemand die voorwaarden leest. Nee. Want als je die voorwaarden zou lezen... als je bijvoorbeeld leest in de voorwaarden van Facebook... van de Facebook-app... wat zij allemaal binnentrekken... wat ze daarmee mogen... Nou, ik denk dat je dan echt wel uh, misschien wel twee keer na gaat denken... Noem eens iets eens. Nou ja, ze, ze, ze, ze zijn dus in staat om uh, je telefoonnummer... Uh, je uh, locatiegegevens... Uh, je... Maar dat zet ik uit, hè? dat kun je ook weer uitzetten... Dat kun je uitzetten, ja, maar heel weinig mensen zetten dat uit. In dit geval is het inderdaad, je hebt de mogelijkheid mm -hmm. bij Facebook, bij de Facebook-app, om, ja. om, om, om op nee te drukken. Maar ga door. Uh, maar de meeste mensen doen dat niet. Um, en Facebook um, is in staat om eigenlijk, uh, uh, nou ja, laten we zeggen, alle belangrijke gegevens op jouw computer, bijvoorbeeld of op jouw smartphone, bijvoorbeeld ook welke andere apps je gebruikt. Ja, precies. Wel... Dat wilde ik dus, dus, dus ze kunnen ook gegevens weer van anderen. Ja. Alles wat op die telefoon staat, kunnen ze zien? Ja, ja. daar komt het op neer. Ja. En dat kun je niet uitzetten? Um, nee, dat kun je niet uitzetten. Is dat eng? Ja, eng. Wat is het gevaar? Nou ja, het gevaar is denk ik dat. Um, nou ja, waar we het net al over hadden, dat is echt wel een serieus gevaar, vind ik. Ik bedoel, we vertrouwen zoveel toe aan, aan bedrijven. Um, waarvan we eigenlijk gewoon niet goed weten of zij wel in staat zijn... om die gegevens uh, te, te beschermen, om ons te beschermen. Uh, datzelfde zou je overigens ook kunnen zeggen over overheidsdatabases... waar we vrijelijk al onze informatie aan, uh, aan afstaan. Hmm. Um, dat is wel een serieus risico. En maar andere... bij, ja, maar bij het probleem bij het inschatten van dat risico is... dat uh, we tot nu toe geen gevallen hebben gehoord van mensen... die vreselijk in de problemen zijn gekomen doordat ze dat soort apps hebben gebruikt. Um, ja, wel? nee, dat, dat, dat klopt. Er zijn nog, daar worstel ik als journalist ook heel erg mee. Hè? ik bedoel Je wil dit thema altijd concreet maken. Laten zien van wat, wat is er mis wat, wat kan gaan. Hmm. En het liefst wil je dat laten zien... Uh, aan dat de hand het van een geval dat het goed is misgegaan. Ja. Want er zijn in Nederland wel een aantal voorbeelden uh, van mensen... die, uh, om het even zo te zeggen, totaal de lul zijn uh, uh, uh, geweest... Uh, door fouten in overheidsdatabases. Ja. Um, maar er is inderdaad nog geen goed voorbeeld. Van iemand die uh, helemaal. Uh, uh, nou ja, nee. ik zei het net al. Of gek geworden. Misschien gek geworden van de advertenties. Dat zou kunnen. Maar... Da da dat zou kunnen. Ja. Wat ja. wij wel laatst gedaan hebben bij de correspondent is: we hebben een week lang uh, alle zogenoemde metadata. Uh, uh, he, iedereen kent dat woord uh, <lacht> sinds een paar weken in Nederland. van een smartphone uh, geanalyseerd. Um, en uh, als je dat. Uh, dat hebben we laten analyseren door een paar jongens die dat echt goed kunnen. Gewoon een week lang heel onschuldig een jongen belde WhatsApp te maken ja, allemaal niet wat uit. Voor, wat voor communicatiegegevens verstuur je dan allemaal? Ja, precies. Hm. Ja, en vervolgens de, de, de, volg, de volgende wat diepere vraag. Uh, wat vertelt dat over jou? Ja. En het beeld dat dan opdoemt is echt heel, heel heftig. Heel intiem, heel duidelijk. We wist, ze, ze wisten, nou, dit zijn vriendin heet zo en zo en zo. Hij vertrekte elke morgen zo laat naar zijn werk. Maar op donderdag ging hij opeens een half uurtje later naar zijn werk. Hmm. En als je daarover door gaat denken, wat je daar allemaal mee kunt... dan, uh, ja, dan, dan, dan maak je het concreet. Zo, dan Goed. kun je dit probleem duidelijk. Heel, heel kort nog even, want uh, een deel van dit verhaal uh, kennen we in die zin... dat er natuurlijk nu vanuit me meerdere media aandacht voor is... Maar wat doe je daartegen? Kun je die apps totaal niet gebruiken? Of werken er middelen zoals, ik kwam iets tegen van hidemyass.com... dat is dan dat je een virtuele andere plek op de aarde kiest... waar je dan zogenaamd bent voor internet. Maar werkt dat echt? Of is de enige manier minder internetten? Nou, de, de, de enige manier waarop je zeker weet dat je, uh, dat je niet uh, gevolgd wordt online... is om er inderdaad mee te stoppen. He, er was laatst ook een, uh, een, een initiatief van KPN. Die gaat samenwerken met Silent Circle. Silent Circle is wel een bekend uh, Amerikaans encryptiebedrijf. Hmm. En zij maken uh, totaal beveiligde telefoons en een, een versleutelde app... En KPN schreef in het persbericht van... Wij zijn niet te, als je dit gebruikt ben je niet te volgen. Ja. Nou is dat gewoon niet waar, want oh. in Nederland zijn telecomdiensten verplicht... Bij ja, om wet. die gegevens af te staan. Om, dus, dus ja, en niet. om elke dienst aftapbaar te maken. Okay. Dankjewel, Maurits Martijn, onderzoeksjournalist. En je schrijft voor De Correspondent. Dankjewel. je Hier is Johnny Cash, solitary man.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 A girl who'll stay and won't play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, a solitary man. I've had it to hear, be and where love's a small word, a part-time thing, a paper ring. I know it's been done having one girl who loves me, right or wrong, weak or strong. Don't know that I will, but until I can find me, the girl who'll stay and will play games behind me, I'll be what I am, a solitary man.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 een solitary man. A solitary man. A solitary man. U luistert naar Karo en CV op Radio 1. Reporter Radio. Eind januari stond in trouw een uitgebreid verhaal over de gruwelijke wijze waarop vrouwen in Nigeria verhandeld worden. Nigeriaanse journaliste Tobore Ovori schreef het verhaal... in samenwerking met Zam Chronicle, een online magazine... met onderzoeksjournalistiek uit Afrika. Hier in de studio Evelien Groening van Zam Chronicle. Hallo. Welkom. Tobore Ovori is als journaliste undercover gegaan als mm -hmm. prostituee... met als bedoeling om zich te laten verhandelen. Ja. Uh, ze zou uiteindelijk in Italië uh, terechtkomen... Um, Nam zij met dat undercover gaan niet een heel groot risico? Ja, en het bleek veel groter... omdat er allerlei onvoorziene uh, dingen gebeurden. Dit is niet zomaar... Een, een journaliste die een idee in haar hoofd kreeg. Dit is met haar krant de Premium Times... en met Zem Chronicle maandenlang voorbereid. En het was ook helemaal niet de bedoeling... dat ze zo ver als Italië zou gaan. Het plan was, er stond een journalisten-collega stond klaar in het buurland van Nigeria... 100 kilometer van waar ze zou vertrekken... om haar te helpen, ja. de weg te vinden, taxi te nemen... Maar er toen deden te komen. zich onvoorziene omstandigheden voor. Ze werd naar een trainingskamp, ik zeg het even tussen aanhalingstekens, vervoerd waar meteen van twee collega's kandidaat-prostituees de hoofden werden afgehakt. Ja, dat was vreselijk. Dat had niemand vermoed. Dat had niemand bij de Premium Times in Nigeria vermoed. Had zij niet vermoed. Hadden wij niet vermoed. Nee. Het bleek. Het, het, het, de risicoanalyse voor het begin van dit project was gebaseerd op verhalen van mensen die in dat human traffic gezeten hadden. Die in, als sekswerker in Europa gewerkt hadden en hm. waren teruggekeerd. Die hadden verteld over problemen met de taal niet spreken, je paspoort kwijtraken, geld hebben, de weg die weten, niet weten hoe je een taxi moet vinden. Of wat maar wat wilden de... zij daar dan nog aan toevoegen door undercover te gaan? Um. Wat wij eigenlijk met, als heel team wilden doen... was in de wereld de vraagstelling duidelijk maken over mensenhandel. Want het beeld, het clichébeeld dat overheerst... is dat hier onschuldige dorpsmeisjes uh, door geweteloze boeven... een carrière als uh, hotelkamermeisje wordt voorgespiegeld in Parijs. En nou, dat, dat geweteloos, dan... dat klopt wel, maar ja, die meisjes zelf... Kijk, het, waar de Nigeriaanse collega's niet tegen kunnen... is dat Nigeriaanse vrouwen en ook mannen... die de prostitutie ingaan, be zo'n beetje zo'n verhaal als achterlijk worden neergezet. Eh, overal in Nigeria zijn campagnes, eh, borden, radioprogramma's van eh, kijk uit voor mensenhandel, weet dat dit over prostitutie gaat, of als het, als het over mannen gaat, is het of prostitutie, of je gaat de misdaad in, er wordt van je verwacht dat je computerfraude gaat doen, daar heeft een andere Nigeriaanse journalist, eh, die met ons samenwerkt ook een verhaal over gemaakt. Hm. Dus wat wij wilden, was eigenlijk zeggen van uh, ze gaan het sekswerk in en wat gebeurt er? En hoe gaat dat? En misschien komt het wel goed Misschien als je, als je geen morele bezwaren tegen sekswerk hebt. Want die kun je natuurlijk hebben. Mm -hmm. Maar als je die dan niet zou hebben... Ja. dan komen er misschien wel uh, vrouwen met verhalen van... ik heb hier uh, een auto en een huis aan overgehouden. En ja, die waren er ook. Dat wilden zij weten of dat, misschien, of dat misschien speelde. Ja, zij wilden de problemen hij, duidelijk krijgen. Maar is zij nou door jullie op pad gestuurd of door de lokale krant? Nee, de Premium Times is de krant waarvoor ja, ja. zij werkt. Dus wij kunnen nee. haar niet vertellen wat ze moet doen. Nee. Maar dat is wel, we, we hebben als Zem Chronicle contacten met uh, journalisten en kranten... en, en radio-tv-stations in 38 landen in Afrika. Ja. Dus, en jullie publiceren een selectie van die verhalen in ja, Europa? Wat wij doen is ook een soort vertaalslag maken. Want dingen die in Nigeria of Ghana of Kenia bekend worden verondersteld... De namen van ministers en zo, die kent men hier natuurlijk niet. En we, willen ook, we, we publiceren het Engels, niet alleen het Nederlands. Dus wij willen dat ook beschikbaar maken voor, voor, voor de hele wereld, zeg maar. Ja. En, en Die dingen moeten dus op een internationaal geaccepteerde lengte zijn en, en een invalshoek die voor een publiek dat weinig van Afrika weet toegankelijk is. Dus nou ja, zo, zo zitten wij daar middenin. Hoe werken onderzoeksjournalisten in Afrika? Volgens dezelfde standaarden als die wij hebben? Uh, nou nee, het is dus behoorlijk wat riskanter, dat ja. hebben we wel gezien. Hmm. En het is ook zo dat je als onderzoeksjournalist in de meeste Afrikaanse landen het verandering in te komen, maar nog steeds niet erg uh, gewaardeerd wordt. Uh, ik heb wel eens uh, in, de, in het blad van de Nederlandse Journalistenvereniging... iets gelezen over hoe kranten er vroeger in Nederland uitzagen... 50, 60 jaar geleden, dat ministers werden geïnterviewd... en dat er dan werd gezegd van uw excellentie legt u ons nog eens uit. Zo dus onderzoeksjournalistiek is hier ook iets van eigenlijk de laatste decennia. Je hebt in Afrika in, dat, in deze fase van ontwikkeling... die in de meeste landen, gel landen daar geld voor de pers... Uh, kranten die voor de regering zijn en kranten die tegen de regering zijn... die heel vaak speeches breed uitmeten, dat ja. zijn journalisten. Ja. En die worden dan ook vaak betaald door degene... van wie ze de speeches breed uitmeten. Want op heel veel plekken kun je in de journalistiek... nog steeds geen droogbrood verdienen. Dus die het is gekleurd? Ja, tuurlijk. Ja. Uh, net als het is overal een beetje gekleurd. Maar ja. dat is een andere discussie. Ja. Maar heel, in heel veel Afrikaanse landen heb je nog brown envelope journalism. Dat is de envelop die je krijgt als je de persconferentie bijwoont. Dus of het nou de regeringspartij is of de plaatselijke ontwikkelingsorganisatie. Want die doen dat ook. Moet je lekker die schrijven. Sturen of, ook. Ja, ja. dan moet, moet je schrijven dat het Malaria-project zo goed werkt. <lacht> en de oppositiepartij doet dat ook. Het idee van dat je als journalist kijkt, luistert, wat is er gaande? Waar wil ik mijn publiek over informeren? Dat is vrij recent. En mensen die dat doen, die krijgen vaak ruzie met de lokale burgemeester. Terwijl het helemaal niet handig is als je wil dat je kind naar een goede universiteit gaat, om ruzie met de burgemeester te krijgen. Dus die journalisten die geven hun eigen belang een beetje op, maar dat zijn wel de verhalen die u dan publiceert en die verder worden gepubliceerd. Ik noem altijd een soort ridders van de ronde tafel, want wat je dan krijgt, zijn mensen met een heel groot gevoel voor sociale rechtvaardigheid, die inderdaad zich offers getroosten bij het zoeken naar waarheid. En dat zijn, dat, is, dat zijn vaak waarheden die niet alleen voor hun eigen context... maar voor de hele wereld uh, interessant zijn. Zoals bijvoorbeeld dit verhaal. Juist. En het ja. staat ook in Zam Chronicle. Evelien Groening hartelijk dank voor uw komst. Zometeen Koen Verbraak. Hij interviewt een uur lang Ivan Wolfers. Prettige avond. Wat is... Echt. Veel van wat onze ogen en oren bereikt is bedacht. Kinderen kunnen per definitie niet zuiver zingen. Dus dan grijpt de computer in. Maar ja, wat zegt dat dan allemaal? Photoshop de gezichten, zangers die loepzuiver zingen met hulp van een computer, verknipt nieuws op radio en tv. Uit de naam van die authenticiteit zijn er natuurlijk ook veel rampen in de wereld geschied. We weten vaak dat het nep is, maar wanneer voelen we ons belazerd? Botte Jellema zoekt naar het antwoord in de documentaire Het Verraad van de voorstelling. Zometeen om 9 uur in Holland Doc Radio. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.